van Zandvoort op zondag bij CFM. Nogmaals een hele goede middag op deze zondagmiddag. Jorde Dim en Skinny Dipping. Nou, wat gaan we in het uur van dit programma allemaal doen, Albert-Jan? De vaste luisteraars weten het inmiddels. Half vijf is het weer tijd voor Dier van de Week... en die luistert naar de naam Gin. En Liefhebbers van het Gedicht van de Week? Kwart voor vijf is het weer zover. Het is een erg treurig en het past wel een beetje bij dit weer gedicht. Ik mis de liefde. En dat allemaal om kwart voor vijf. Om twintig over vier gaan we even schakelen... met uh, onze grote vriend Willem van Densen op het circuitpark Zandvoort. Want uh, de, de truck uh, race battle die aan de gang is... daar is al nog wat nodig gebeurd terwijl wij naar het nieuws uh, luisterden. En hij gaat ons daar weer even over bijpraten... en ons informeren over het restant van het programma deze dag... tijdens de formido-finale races op het circuitpark Zandvoort... Tussen de muziek door, wellicht nog even wat Zandvoorts nieuws in het kort. We kijken ook nog even naar Joost Luiten, hoe die het doet in Londen bij de WK Matchplay. Want hij speelt de kleine finale tegen Katse. En de laatste tussenstand is 2-up na 10 holes. Oké, okay, houd de radio ook het laatste uur aan op ZFM. En hier is Santana trouwens, en Hold on. Let me be Klassieker bij CFM Zandvoort. Uh, de Brothers Johnson en Stamp. Ja, we hebben een uh, tweetal sportberichten voor je. Als eerste gaan we eens even kijken naar de wedstrijden in de Erevisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn... en bijna ten einde zijn, zijn de volgende wedstrijden. Go ahead, Eagles. Peck uh, Zwolle. Het venijn zit hem echt in de staart. Ja, uh, poeh. Het was een duidelijke 3-1 voorsprong voor, uh, voor Go Ahead... maar het staat momenteel 3-2 met nog een paar minuten te gaan. En dan gaan we kijken naar FC Dordrecht tegen FC Utrecht. Daar staat het op dit moment 1 tegen 3. En om kort voor vijf, zoals gezegd luisteraars... Uh, ontvangt uh, FC Groningen thuis in de Euroborg Excelsior. En vanaf, vo uh, vanaf het voetbal gaan we weer uh, naar het kolf toe. Momenteel, ja. Op, uh, zojuist heeft uh, Joost Luiten in de kleine finale... van de wereldkampioenschappen Matchplay... Uh, een put van uh, anderhalve meter gemist. Hij stond twee up uh, tegen uh, Kutzee. Maar hij is dus nu terug naar één up. Uh, en uh, op hoog 12 staan ze nu af te slaan. Daarnaast hebben we Ilonen tegen Stensen. Stensen, die lange tijd uh, toch op, uh, op een gegeven moment op 1-up kwam... heeft toch twee hals moeten inleveren... en staat momenteel uh, naar 10 holes op 1 down. Met andere woorden, Ilonen 1-up tegen Stensen... en Luiten 1-up tegen Gutsy. Dus ook daar blijft het spannend tot aan het eind. Luiten gaat de 7-up gaat hij niet redden, he? waarschijnlijk. Nee, ik ga het niet meer redden. Nee, okay. Yes. Yeah. Was hem die mooie nieuwe single van Bruno Mars, You're The Locked Out of Heaven. CFM Race Radio Pit report, report. Ja, vanmiddag is onze race reporter Willem van deze... ook weer de hele middag aanwezig op circuit. Hey. Bij de Formido finale races naar nou, de truckrace. Ja, daar zijn we wel benieuwd natuurlijk hoe dat allemaal verlopen is. En de, de Clio Cup die gaat er ook nog aankomen. En dan hebben we nog een Duranda Production Open. Als ik het allemaal goed heb, Willem. Ja, dat heb je allemaal goed, erop. Nou, waar jij mee begon, waren die trucks ja, die voor aardig wat vertraging gezorgd hebben, uiteindelijk toch hun race gereden hebben. Die race werd gewonnen door de Duitser Heinz Werner Lens. En op de tweede plaats was dat Sascha Lens, ook een Duitser, ook familie van die Heinz Werner Lens. En de derde eindigde uiteindelijk, met de geleende truck, was dat Kees Zondbergen. Nu maken we ons op uh, voor de start van de tweede Renault Clio uh, race, race over. 30 minuten. En ja, vanmorgen tijdens de eerste race uh, is het kampioenschap al beslist uh, in het voordeel uh, van Sebastian Bleekemolen. Sebastian Bleekemolen die ook uh, deze race van de uh, pole uh, position uh, gaat vertrekken. Op de tweede plaats aan 10 11 in de groep. Derde, Niels Langeveld. En vierde, uh, Michel Bleekemolen. Nou, ja, kampioenschap uh, is beslist dus, maar uh, ja, de mannetjes uh, willen allemaal toch ook uh, voor een dag overwinning gaan. Uh, Sebastian wil dat uiteraard uh, bekijken. Met een overwinning zijn kampioenschap. En Niels wel, wel die zal zoiets hebben van uh, geen kampioen, maar dan uh, wel nog een race winnen. Dus ja, spanning uh, geboden hier uh, tijdens de Trio race. Oké, okay, dus nou, ze staan bijna aan de start. We komen straks tegen, na de start, om ongeveer tien of half vijf even bij je terug. Kijken hoe, het daar allemaal, hoe de start verlopen is. Maar die, nog even die truckrace, er was behoorlijk wat, wat aan de hand. Hè. De, hoe is die race eigenlijk geëindigd? Onder de rode vlag, of niet? Ja, die race is inderdaad op de rode vlag uh, geëindigd. Het was een race over uh, 20 minuten en uh, na 18 minuten was er een auto uh, ja, gestrand. Die stond per maart uh, op een uh, gevaarlijke plek. Uh, dat uh, de verleiding besloot om de reis te eindigen met een rode vlag. Oké, okay Willem, bedankt en tot straks. Dankjewel, Willem voor deze, Kijken we nog even naar de Eredivisie. Hè? We hadden het net over die wedstrijden uit de Eredivisie... die twee die om half drie gestart zijn. Daaronder kon Eagles tegen Pek Swolle. Nou, die wedstrijd is inmiddels ten einde eindstand 3-2. it was Moeilijk gisteren tegen FC Twente. 1-1 werd het, joh, de, de three Little Birds. Ja, van de three Little Birds van uh, Bob Marley kom je natuurlijk vanzelf terecht bij het Dier van de Week. Het weer een briljante brug. Dit was geen bruggetje, maar een brug. Ja, dat is een <lacht> vakterm, uh, luisteraars. Goed, bij Dier van de Week. Ja, nee, er waren meerdere dieren echt, die in aanmerking kwamen van het Dier van de Week. Maar wij hebben gekozen voor Gin. En Gin is een gecastreerde reu van ongeveer zeven jaar. Hij komt uit het verleden al bij het dierentehuis vandaan... en is een geruime tijd geplaatst geweest. Maar nadat er gezinsuitbreiding is gekomen... is dit te veel geworden voor Jin. En heeft het kindje een waarschuwingsbeet gegeven. Dit kindje was twee jaar. Dus plaatsen we hem liefst niet bij kleine kinderen. Katten is ook geen optie voor Jin. Want uh, Jin, is, zijn terrierinstinct, komt dan goed naar boven. Na andere honden toe aan de lijn, dan wel los... is, is beide heel wissel, wisselvallig. Jin heeft enorm veel energie en houdt van uitdagingen. Denkt spelletjes, zoekspelletjes en verre wandelingen maken... is zijn, zijn favoriete bezigheid. Hij heeft bij de vorige eigenaar samen met een andere hond het huis gedeeld... en hiermee kon hij alleen thuis zijn. Het echt alleen thuis zijn, dus alleen Jin, is onbekend... maar met een rustige opbouw moet het wel goed komen. Jin heeft duidelijk leiding nodig, positieve manier van leiding geven. Naar vreemden toe kan hij terughoudend zijn... en kan met veel te veel druk en grom geven...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 van CfM aan de Tolweg. Tina, daar doen we even lekker mee met rest van de Doobie Brothers show de, de Long Train Running. CFM, Race Radio Pit Report, Pit Report. Nou, daar gaat hij dan, daar gaat hij dan, hè. Voor de allerlaatste maal al vandaag ga ik live over naar het circuitpark. voort naar Willem van Dinsen, want er zijn nog een paar races naar te verrijden op het circuit. Willem. Dat klopt allemaal, uh, Rob. Een tweetal uh, races nog. En uh, ja, de voorlaatste dat is de renault Rio uh, Race. Uh, race 2 van vandaag. En die staat eigenlijk op het punt van uh, begin. De uh, auto's zijn uh, bezig met de Die uh, Stellen zich op op uh, de grid, zoals dat heet. En die gaan zo dadelijk uh, van start. En daar is het wacht op. Uh, <laughs> Heb jij een idee hoe lang dat uh, nog gaat duren? Kunnen we hem nog meenemen, die start in de uitzending? Ja, de start zullen we nog wel uh, mee kunnen nemen. Ze, ze gaan nu uh, vertrekken. Uh, ja. En we gaan even kijken uh, wie daar een goede start heeft. Het lijkt ook dat uh, Michel Bleekmolen, uh, de 65-jarige, de beste start heeft. Maar we gaan even kijken uh, wie er het beste gestart is. Uh, ik zie het uh, spul nu op me afkomen. En het is uh, toch wel knap uh, Niels Langeveld. Ja, die uh, is van 3 naar 1 uh, gestart. De tweede plaats is uh, Spartien bleef En derde, uh, Michel bleef Zoals ik al zei, uh, Nieuw-Lammerveld, alles eraan gelegen. Geen kampioen, maar om dan toch nog wel een uh, overwinning binnen te halen. Ja, wil even laten zien dat hij er toch nog is, hè? Ja, precies. Ja, ja precies. Een race over 30 uh, minuten. Dus uh, ja, we kunnen nog veel uh, gaan zien en veel gaan verwachten. Want uh, al die mannetjes uh, willen laten zien dat ze er zijn. Sebastian Blekemolen ook. Uh, kijk, die heeft eigenlijk totaal niet meer te verliezen, want die is toch al kampioen. Dus die gaat dan wel voor de overwinning ook. Dus dat kan zich gaan ontspinnen tussen uh, Niels Langeveld en Sebastian Bleekemolen uh, tot een mooie strijd. Nou, hadden we hadden het gisteren over die uh, gratis kaarten die via de sponsor Formido uh, te verkrijgen waren. Dus ja, we schatten er wel in dat er toch wel redelijk wat mensen vandaag op het circuit aanwezig zijn. Klopt dat ook? Ja, dus uh, het zijn toch wel een behoorlijk aantal mensen. Ja, het zijn niet uh, overdreven grote aantallen. Ik uh, ga me niet wagen aan een uh, schatting van een hoeveel er zijn. Dus, en ik heb nog niet uh, gezien uh, in het mediacentrum. daar wordt over het algemeen aangegeven hoeveel bezoekers er zijn op een evenement. Maar dat is uh, op dit moment nog niet uh, bekendgemaakt. Uh, Oké, okay, ja, buiten de Clio Cup, die al uh, nou gaande is op het circuit, hebben we ook nog de Buranda Production Open. De race nummer 2 van dit weekend, eveneens over 30 minuten. Ja, die, uh, als zodra de uh, Clio's uh, gefinished zijn en uh, het podium uh, volbracht is, de auto's uh, weg van de Clio's, dan gaan die uh, auto's uh, ook nog even de baan op uh, opvijgen voor de rij van een half uur. Dus uh, we zijn hier al, met al, zijn al een uurtje uh, bezig. Ja, je bent nog even zoet daar. Dankjewel Willem voor je bijdrage. Oh, Oké. Okay. Even, even een vraagje nog: het volgende uh, evenement op het circuit, weet je ook welke dat is? En dat is de Zandvoort 500. Uh, dat is de eerste uh, race van uh, het Winter endurance uh, kampioenschap. En die race sint in paard, uh, over drie weken. Uh, dan is het alweer november. En dan het uh, eerste weekend van november hebben we die uh, race hier op het gebied. Oké okay Willem, namens de luisteraars en namens Rob... van hart hartelijk dank voor je bijdrage deze twee dagen... tijdens de Formido finale races En ik hoop je spoedig weer te spreken. Deze goed. Oké, okay, dank wel Willem voor deze, voor jouw bijdrage. C.F.M. Zalvoort op de zondagmiddag gehoord. Sisters, do you it for themselves? Het is inmiddels kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de week. En hij is oh zo mooi en gevoelig. Hier is Ik mis de liefde. Ik mis de liefde. Ik mis het gevoel. Ik wil weer een vriendin. Met liefde als doel. Een vriendin. Zo lief en zo groot. Zo mooi als ze is. Mijn hart blijft ondanks alles groot en rood. Nog elke dag laat ik een traan om jou. Omdat ik je mis en nog altijd van je hou. Het is twee jaar geleden dat voor mij als de dag van vandaag. Maar waarom? Dat blijft mijn vraag. Het doet pijn als ik thuiskom en je er weer niet bent. En ook dat iedereen je heeft gekend. Ik mis je nog elke dag. Maar ik zie de toekomst met een lach. Ondanks dat zal ik je erg missen. Neem nu maar een glaasje wijn. Voor... Tegen de pijn. Het mooie gedicht van de week, je hoort hem bij CFM. Ik mis de liefde. Wel heel gevoelig hoor, Albert Jan. Ja, hoort, hoort ook een, een beetje gevoelige plaat bij, hè? Zullen we hem gaan draaien? We. Hier, hier is Elton John. Sorry seems to be... Gevoelige nummers achter elkaar als eerste. Sorry seems to be the hardest words. De single van Elton John, gevolgd door Promise Me van Beverly Graven. Bijna het einde komen van uh, dit programma, Zalf het op zondag. We kijken nog even naar het uh, golf en het voetbal. En we beginnen met voetbal, de wedstrijden van, van vandaag, Albert jan Half 1 gestart, SC Heerenveen thuis tegen Cambuur. Eindstand 2-2. Dan werd ook gespeeld, co Eagles tegen Peck Swollen. Daar een spannende eindstrijd. 3 tegen 2 is het uiteindelijk geworden. Dan hebben we FC Dordrecht thuis tegen FC Utrecht 1 tegen 3. En juist om kwart voor vijf is de klapper van Onderdad. de week begonnen. De wedstrijd FC Groningen tegen Excelsior. Daar staat het op dit moment nog 0 tegen 0. En ook het uh, world matchplay en dan hebben we het over golf. De finale en de troostfinale. Dat wordt al voor, in, in, uh, voor wat Joost Luiten betreft... die de kleine finale speelt onder plaats 3 en 4 tegen Kutzee... wordt ook nog een uh, hele spannende gebeurtenis. Want na 15 holes staat Luiten all square. Met nog dus drie holes te gaan. Dan uh, wordt dat nog een hele spannend slot. Luiten tegen Kutzee na 15 holes all square. Aan de andere kant, met uh, na hole 13, Ilonen tegen Stensen... Nadat Stensen op 1-up kwam en lange tijd op 1-up bleef, is het kaartje helemaal omgekeerd op een gegeven moment. Want Ilonen stond op een gegeven moment 3-up. En op Hole 13 uh, maakte Stensen een put van nou een meter of acht. Uh, waardoor hij de hole won. Dus Ilonen terug naar 2 op-up. Met nog uh, drie hols te gaan. Dus dat, uh, het vernein zit hem in de staart Ja, spannend, spannend, spannend. Maar het gaat om heel veel geld, hè? Heel veel geld, hè? Wat uh, kan uh, Joost uh, nog verdienen dat dan? Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar het gaat twee en een kwart miljoen... totaalprijzen geld en 650.000 euro voor de eerste prijs. Oké, okay, doe maar. Ja. Dus, doe maar. La laat die nou eens. Bankrekening is uh, IBAN-nummer... <laughs> nou ja, Luiter staat niet voor niets bij de beste uh, verdienende... We staan op plek 10 van de best verdienende golfers... Uh, in de race to Dubai, dus hij telt echt mee, Joost. Nou, tot zover het sportnieuws bij CFM. Tot zover ook deze uitzending. Bedankt voor het luisteren. Iedereen een hele fijne zondagavond. En volgende week zaterdag, daar zijn we er weer, Albert Jan. Nou en of, met Sam Ford op zaterdag. Tot dan, en nogmaals een fijne zondagavond. Dag, tot volgende week. In doei, in doei.